Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Ingrid Hensius vertelt het spijtlijden. Het nu volgende bommelverhaal over het spijtlijden heeft mij tot inkeer gebracht. Het is gedaan met mijn hoge sprongen, een lichtzinnige ijdeltuiterij. Het is uit met de dwalingen weegs. Spijt en vroeging zijn mijn deel. Voortaan ben ik een nederige radioomroeper. Als de dagen korter worden... krijgt Kweetal meestal sprankels in zijn denkraam. Hij trekt dan met zijn ransel op goed geluk rond... totdat hij een geschikte plek vindt om aan het werk te gaan. Op een morgen vond hij ineens een paar uit... en zonder lang nadenken ging hij aan de voet van een heuvel zitten... om eraan te beginnen. Het was een vredige bedoeling... en ik zou er dan ook niet bij stil blijven staan als er niet iets gebeurd was... dat onverwachte gevolgen zou hebben. Oh, een gejakkerde spijtlijster. Kreeg de op een afkeurende blik... op de verwilderde primaatachtige... die achter de vogel aandraafde. Weg, Doerak. Jakkeren op een vlerenschaller. De achtervolger bleef verrast staan. Het was duidelijk dat hij zijn trek in de vogel verloren had... ...en dat Kweetal hem meer belang inboezemde. Weg! Je klinkt als knaarschut. Nu trok Kweetal bliksemsnel een stop uit het voorwerp... ...dat hij die morgen gemaakt had... ...en richtte dat op zijn belagen. Uit het buisje spoot zo'n krachtige windstroom... ...dat de ellendering dwarrelend over de heuvel heen geblazen werd... ...terug naar waar hij vandaan kwam. De vogel... ...zat er vanaf een tak verstijfd van schrik naar te kijken. Maar kweetal knikte hem geruststellend toe. De pardoes werkt. Ik heb er ork in gegriffeld en vijf driekanters van boven en van onder. Daar komt de wind van. Dat kan niet missen. Niet lang daarna kwam P. pastinakel voorbij. Van de doorrak was niets meer te zien. En de vogel zat op een tak vrolijk te krijsen... Terwijl Kweetal glimlachend luisterde. nakel lachte niet. Hij zette zijn kruiwagentje neer en keek zorgelijk naar boven. Noppig, hè? Vind je het geen mooie vleer? Dat is een spijtlijster. En waar spijtlijsters zijn, groet spijtgrijn. Want dat eten ze. Maar dat ergt toch niet? De een eet pre en look en de ander eet spijtgrijn. En hij krijgt snopper. Spijtgrijn geeft zwart gevoel. En hij krijsnopper. Het deugt niet. Daarom spit ik het altijd naar de verturving. Het moet weg, want je wordt er stuipig van. Maar het is een mooie vleer. Het is mooi als er veel zijn. Dan eten ze de spijtgrijn weg en dan hoef ik niet te spitten. Maar dit is maar één vleer en dat is te weinig. Waar zijn de anderen? Dit is zijn lokpiep en hij krijgt geen antwoord. Een mooie lokpiep. Als ik nu eens een lokpieper maak... Ik ga zoeken waar de spijtgrijn groeit. Als het veel is, zal ik het zelf moeten verdurven, omdat er zo weinig spijtlijsters zijn. Diezelfde morgen maakte heer Bommel een wandeling door de natuur, aangezien het mooi weer was. Maar omdat men dat nooit kan vertrouwen, had hij zich een draagbaar radiootje aangeschaft. Het is alleen maar omdat ik om twaalf uur het weerbericht wil horen. Eigenlijk hou ik niet van die lawaai dingen, maar een heer moet met zijn tijd meegaan. En als men er verstandig gebruik van maakt, kan het geen kwaad. Hm. Even proberen. Om de behandeling onder die knie te krijgen, meer niet. Oh, zo. Ja. Toch wel uh, gevoelig. Is er geen. Altijd alleen. Huh. Knap hoor. Hoeveel zin is het? Huh. Altijd alleen. Wat huh. is dat? Oh! Ik weet al. Uh, dit is een uh, radio. Daarmee kan je de hele wereld horen als je de goede golflengtes maar weet. Huh. Elke wereld. Uh, uh, deze natuurlijk. Uh, kijk, je draait aan dit knopje en dan hoor je de blabla's. <laughs> <Ja>. <laughs> Leuk, hè? Het dreunt nogal. Oh, maar als je deze wereld horen kan, is het aardewieling. En als ik er nu eens een omk in doe? Uh, uh, dat hoeft niet. Ik heb hem uh, voor de weerberichten, heel gewoon... Uh, ik heb hier een pardoes, erg noppig. Huh? tegen doeraks. Oh. En nu ben ik doende om er aan de onderkant een lokpieper aan te maken. Uh. Daarmee kan je dan spijtlijsters lokken. Ja, ja, ja. Zullen we ruilen? Ach nee, ik uh, wil geen spijtlijsters lokken. <laughs> Waarom zou ik? Aan een lokpieper heb ik niks. En bovendien moet ik straks om twaalf uur het weerbericht horen. Heer Bommel wandelde opgewekt verder. Zonder te merken dat hij in een ander landschap terecht kwam. In plaats van grassen en varens groeiden er ronde bladeren die de heuvels tot aan de horizon bedekten. Een lokpieper, wat zo'n al niet allemaal verzint. Een breinbaas hoor, maar wat heeft een heer nu aan zo'n ding vraag ik me af. Dan heb ik toch liever... Uh... Oh. Tot zijn schrik zag heer ooit een donkere figuur met grote snelheid door de bladeren rennen. Zijn ontsteltenis werd nog groter, toen zich een tweede woesteling uit het struweel losmaakte, die de eerste met een zwaaiende knuffel achtervolgde. Oh. Oh. <hums> Wilde mannen, doe dat, verbeterde P. Bastenakel die zich uit de begroeiing naast heer Olly oprichten. Oh, vreselijk, het is hier niet op te applaus, bedoel ik. Dat komt van de spijtgrijn. Oh. Doeraks eet de spijtgrijn, dat geeft zwart gevoel. Oh. Stuipig, je weet wel. Eh, zwart gevoel? Eh. Doeraks worden ibel als ze geen spijtgrijn eten. Oh. Maar als ze het wel eten, worden ze stuipig. Ja, dat zie ik. Oh, spijtgrijn lijkt hier overal rondom. Er zijn erg veel planten dit jaar, zoveel kan ik niet spitten. En er zijn geen spijtlijsters om ze weg te pikken. Ja, het is leuk. Heer Bommel zocht geschokt dekking achter zijn radiootje. En zodoende schakelde hij per ongeluk het toestel in. Maar het gepop vrolijkte de toeschouwers niet op. De doeraks vergaten hun gekippen, hieven hun knuppels en begonnen zich een weg te banen door de dichte grijnguim. Heer Bon begreep dat hij in groot gevaar verkeerde. Hij raapte al zijn moe bij elkaar en zette het op een loper. Dat was in het begin niet gemakkelijk, omdat de planten zijn gang belemmerden. Maar toen hij de akelige vlakte achter zich had gelaten, ging het vlugger. Kweetel zat niet ver vandaar, de laatste hand te leggen aan zijn lokpieper. Toen hij tot zijn verbazing een popgroep met grote snelheid hoorde naderen. Gestoerd keek hij om. Maar nadat hij had vastgesteld dat het heer Olie was die in nood verkeerde, trok hij snel de stop uit zijn apparaatje. Een krachtige luchtstroom spook uit de pardoes. Heer Bommel had zich achter een boom laten vallen, want hij was aan het einde van zijn krachten. Terwijl hij naar adem lag te snakken, ging zijn radio voort met het uitstoten van naadvaste geluiden. Maar het klagende gezang werd overstemd door de brullende windstoot die de doeraks over de heuvels blies. Noppig, zo'n paradox. Oh, daar komt een grote lucht uit. Ja. En daar kunnen doeraks niet tegen. Oh. Ze eten spijtgrijn ja. en daar wordt hun brein il van... Oh. Dat was heel vreselijk. Het had mijn einde kunnen zijn. En dat omdat mijn radio ineens begon te spelen, terwijl ik hem alleen maar heb om het weerbericht te kunnen horen. Zullen we vergeilen? Dat is misschien toch wel een goed idee. Want bij mij slaan ze stoppen door, als je begrijpt wat ik bedoel. Hier is de pardoes. Ah. Heel gemakkelijk, ja. Aan de ene kant blaast de grote lucht... en aan de andere de kleine voor de lokpieper. Ah, goed. Alleen de pief eruit terug. Ja. Dan wirrelt die vanzelf. Ja, he he heel gemakkelijk. Vooral die grote lucht tegen de doorrakker kan te pas komen wanneer men overal alleen voor staat. Maar wat ik met een lokpieper doen moet, uh, weet ik niet. Spijtlijstelslokken. Het was duidelijk dat kweetal zijn belangstelling in de pardoes verloren had... Want zonder zich verder aan heer Bommel te storen, opende hij de achterkant van het radiootje en trok er enige draden uit. Ik weet het al. Werkt op aardwilling. Maar als ik er een onk in doe, wil hij verder. Toen heer Olly met zijn nieuwe aanwinst het tuinpad van Bommelstein opliep, zat Tompoes op het muurtje en de bediende Joost was aan het harken. Er zou wel eens nattigheid kunnen komen. Dat valt me niet, jonge heer. De laatste tijd begint het steeds vaker zachtjes te regenen. En iedereen weet wat dat betekent. Dag heer Olli, wat hebt u daar? Het lijkt me een waarheid. <laughs> dit uh, is geen paas. Oh. Integendeel, hm? dit is een pardoes. Aan de ene kant kan hij blazen en dat is heel handig. Aan de andere kant kan hij piepen wanneer men een spijtlijster nodig heeft. Heel gemakkelijk. Je hoeft er alleen maar uh, de pief uit te trekken. Uh. Waarvoor hebt u een spijtlijster nodig? Uh, blazen en piepen, wat heeft dat nu voor zin als u mij de vraag permitteert? Jullie weten niet wat men allemaal kan meemaken. Je zou ervan staan te kijken. Ik heb mijn leven aan deze pardoes te danken, dat kan ik je wel zeggen. Heer Bommel begon de werking van de pardoes uit te leggen. Daar ging hij zo in op dat hij de nadering van de ambtenaar Dorknoper niet opmerkte... Goed dat ik u net tref, meneer Bommel. Ah, ik ah. moet u erop attent maken dat ik uw belastingaangifte nog steeds niet ontvangen heb, hein? ondanks aanmaningen. Oh. Ik heb met de hand over het hart gestreken, want wij ambtenaren zijn de kwaadste niet. Maar wanneer ik hem morgen niet in huis heb, ja? zal ik tot het ambtshalve opleggen van een aanslag moeten overgaan. Ja. Ja, je moet niet uh, denken dat het gewoon maar uh, blazen is. Nee, het is geweldig sterk. En dat is erg handig als er doerrakken aankomen. Kijk, uh, gewoon maar de, de pief eruit trekken. Oh. oh, zie je wel wat een kracht erachter zit? Ja, ik zie ja. het. U hebt er meneer Doorknoper mee weggeblazen. Ja. Oh. Dit is de hmm. laatste stok. Ik ga u aanstaan. Op staande goed. Oh, oh, ja. Oh, het spijt me werkelijk. Ik heb het niet zo bedoeld, zodat ik niets gedaan heb. Het was de pardoes, die ik niet in de hand had, omdat die verkeerd gericht was. Trouwens, de grote lucht zit aan de ene kant en de kleine lucht aan de andere. Ik, eh, kijk maar, als ik het nu omkeer en ik trek het piefje uit de lokpiepen... ...zo, niets mee te maken. Ik kom hier voor het pardoes eh? dat u niet... Het aanslagbiljet ja. dat u niet gelucht hebt. Absoluut. Nee, is... oh, ja. Ondanks de ama. Huh? Oh, de lokpieper. Dit is om vogeltjes te lokken als er niet genoeg zijn. Op dat moment voelde de ongelukkige beambte zijn hoed over de ogen zakken. En dat was geen wonder, want er was een vogel opgeland. Oh, huh? die huh? <lacht> Een spijtlijster. Die is heel nuttig omdat hij spijtgrein eet. Ziet u nu wel dat dit een heel goed instrument is? Er is werkelijk geen kwaad bij. Een spijtlijster? We zullen u spijt leren! Ja, ambtshalve aanstaan! Dat zullen we! Mooi is dat. Ik laat hem iets nuttigs zien en hij slaat dreigende taal uit. Ja. Zoiets is heel bitter als men van vogeltjes en mooie dingen houdt. Wat is er nuttig aan die, uh, die pardoes? Uh, en, en waarom wilt u vogels lokken? Dat wil ik niet zozeer, dat wil de kweetal. Oh. Die heeft hem gemaakt. En toen heb ik hem ingeruild tegen mijn radio. Waarop ik het weerbericht wilde horen dat nooit klopt. Zodat ik er toch niets aan heb. Trouwens, de pardoes is heel handig om doerakken weg te blazen. Hier zijn geen doerakken, alleen maar ambtenaren. En het is gevaarlijk om die weg te blazen, want ze komen altijd terug. Een radio om het weerbericht te horen, dat is toch een rarigheid als men mij toestaat. Ik voor mij heb geen weerbericht nodig. Mijn extra ogen steken en daar helpt geen radio en geen pieper tegen. Daar heb je het al. Beklemming en onweer. Iedereen weet wat het betekent. Want het herinnert aan het oude lied. De wind is in de bomen. De regen op het struweel. Nu zal hij weldra komen. De zwarte zwannerneel. kan niet tegen die baken rijmen van Joost. Er komen altijd moeilijkheden van. En die heb ik al genoeg door deze pardoes. Die eigenlijk meer tegen de spijtgrijnen is die hier niet groeien. Hmm. Spijtgrijnen? Wat zijn dat? Een soort planten. Ze hebben ronde bladeren en een soort zaad waar spijtlijsters van houden. Maar uh, Pepastinacol niet en daarom... Hij werd onderbroken door de nadering van een stemmig geklede vreemdeling... die zich met een paraplu tegen de regen trachtte te beschermen. Hoorde ik u over spijtgrein spreken? Eh, uh, ja. Ach, kon ik het maar vinden. Hm? Het zou de wereld verbeteren door het heilbrengende zaad dat inkeer geeft. De wereld verbeteren? Dat is nu net wat ik wil nadat ik aangeslagen ben. Allemaal narigheid bedoel ik. Het regen. Hm? Het regent overal. Ja? In de media en in onszelf oh. door galligheid en vernijn. Berouw en spijt zouden ons kunnen helpen. Maar omdat wij vol slechtigheid zitten... ...hebben wij de hulp van een heilbrengend zaad nodig. Ja. Het zaad van de o, zou het? Zou het ook een ambtenaar eerste klasse tegen galligheid helpen? Nu, ik weet toevallig waar die spijtplanten bloeien. En u hoeft niet bang te zijn, want ik heb een pardoes bij me. Komt u maar mee, dan zal ik u er met de oude schicht naartoe brengen. Een pardoes? Ja. Die naam deugt niet, broeder. Die He? zit vol winderigheid. Nou, dat kan, er zit heel wat wind in, al zou je dat niet zo zeggen. De grote opening is om doerakken weg te blazen... en de kleine is van de lokpiepen om de spijtlijsters te lokken. Dat is een toestel vol ijdel nou, Het betrokken van spijtlijsters is tegen de orde der dingen. Nou, we kunnen het niet meenemen, broeder. Ja, maar het is reuze handig als we doorrakken tegenkomen. Want dat is gevaarlijk hoor. Ze boren je de grond in voordat je het weet. Als u begrijpt wat ik bedoel we bestaan niet. We boren ja, oh, hetzelfde grond in door onze lage driften. Nee. Ja, misschien als u oh, maar... werkelijk wilt helpen om de wereld te verbeteren, moet u dat opgeblazen voorwerp opbergen. Ja, en wil je dit ergens opbergen waar ik er gemakkelijk bij kan, jonge vriend? Hm? Het deugt niet, omdat spijtlijsters tegen de orde zijn en doerakken niet bestaan. Ik moet nu even weg met die heer daar om de wereld te verbeteren. Oh. En daar is de pardoes te winderig voor. Hm. Ik vind het niet zo goed plan. Die figuur daar is de zwarte zwadderneel, die alleen maar regen brengt. En om de wereld te verbeteren moet men met zichzelf beginnen. En dat is niet zo gemakkelijk. Doe nu maar wat ik je vraag. slotte weet ik meer van de wereld dan jij. De zwarte zwarte neel. Waar heb ik die naam eerder gehoord? Kweetal had enige veranderingen aangebracht in het draagbare radiootje dat hij van heer Bommel had gekregen. En nu zat hij geboeid te luisteren naar de vreemde geluiden die eruit opstegen. Ze trokken trouwens ook de aandacht van P. Nakel. Noppig, de andere wereld. Grootnoppig. Maar waar is de lokpieper? De lokpieper. Ja, die heb ik gevocht. En toen heb ik hem geruild tegen deze radie van Bommel. Die is nutzer dan een lokpieper, want nu kan ik de omkwieling van de andere wereld vangen. Nutzer? De spijtgrijn groeit steeds verder, want het zaad valt overal. En er is maar één spijtlijster! Straks ligt de spijt op deze wereld, terwijl jij luistert naar de Koeter en Waal uit de andere wereld. Blurp. Hier in de buurt is het. We kunnen verder beter lopen, heer Zwarte heel, want uh, er is geen weg meer. Maar ik hoop dat we geen doerhakken tegenkomen. Er bestaan geen doerhakken. Doerhakken zitten binnen in ons. De Zwarte, wegwees! De, deze kant uit. Oh. De zwarte! De zwarte! Wegwees! Weg wil de Lokpieper terugruilen, Pommel? P zegt dat die nutser is dan de Wielingvanger... ...omdat de spijtgrijn weg moet. En de Wielingvanger is erg mooi geworden... ...omdat ik er een omk in gedaan heb. Ja. Je kan de hele wereld horen. Ja. Allemaal koeter en waal. Jij de radi en ik de Lokpieper ruilen? Het spijt me, ik heb de lokpieper aan Tom Poese bewaring gegeven. En uh, die heer daar zegt dat spijtkruid erg nuts is. Spijt en berouw zullen de wereld verbeteren, zegt hij. En uh, daarvoor hebben we spijtzaad nodig. Spijtgrijn. Ah. Die zwarte heeft kleurnood. Het is boos om de wereld te verbeteren. Nou. Maar Bommel zal het wel weten met zijn groot denkraam. Ja, dat uh, is zo. Waar blijft gebroeder? Het praten tegen bomen zet op het lagere aan. Terwijl we juist het hogere moeten zoeken. Spijt en inke. Ik praatte niet tegen een boom. Het was Kreetal die de lokpieper terug wilde hebben. Maar ik heb hem gerustgesteld door mijn groot denkraam. Duiterij en winderigheid. Denkramen en piepers zitten vol foze lucht. foze lucht weet ik niet. Bommel zal het wel weten. Maar een andere lokpieper voegen kan ik niet. Omdat ik vergeten ben hoe ik hem gegriffeld heb... Zal wel doel zijn. De heren Bommel en Zwadderneel... bereikten de met spijtgein begroeide vlakte... en de eerstgenoemde maakte een rond gebaar. Hier is het. Mooie ronde bladeren, ziet u wel. En gelukkig zie ik geen doerakken. Hoe zegenrijk al dit gewas. Ja. Van hieruit zal ik de wereld een ander aanzien kunnen geven. Oh. De ijdelheid zal plaats maken voor inkeer. keer. Ja, net wat mijn goede vader altijd zei. En kijk, daar vliegt de spijtlijster. Oh, kijk, dat beestje is lekker eten. Ach, U kunt nu wel naar huis gaan, broeder. Ik kan mijn werk beter in afzondering verrichten. Ja. Ga voor. Kom, vogeltje. ga voor. Nou, is dat nu de dank. Weggestuurd na al mijn moeite. En dat terwijl ik mee wilde helpen om de wereld te verbeteren dat is zwart werk. Nu moeten we naar een andere plek, want het wordt een slechte tijd met de bladerval. En geen Lokpieper. Het is gril. Kweetel weet soms niet wat hij doet. Misschien niet. Kweetel vindt het boos om de wereld te verbeteren. Maar gelukkig weet ik het beter, omdat ik een groot denkraam heb. Zo zie ik bijvoorbeeld heel helder in dat het gedrag van die zwarte heer erg onbeleefd is. U kunt wel naar huis gaan, zei hij. Ach, het is het beste om de hele zaak maar te vergeten. De voortdurende regen begon toch wel wat drukker te worden. Maar één ding begrijp ik niet. Wat bedoelde Tom Poes met als je de wereld wilt verbeteren, moet je bij jezelf beginnen. Ik als zijnde hoef me daar toch niet aan te storen? Achter Slot Bommelstein had Joost een tafeltje uit de keuken naar buiten gebracht. Want het was zacht weer. En het leek hem een goed idee om de heer Grootrut daar een verversing aan te bieden... toen hij zijn bestelling kwam brengen. Heel vriendelijk, meneer Joost. Een kopje koffie willen we altijd verleend. Vooral dit soort. U levert prima kwaliteit, al zeg ik het zelf. Het is jammer dat hier Olivier daar geen gevoel voor heeft... Hij merkt nooit wanneer hij hupsake hupsakee koffie krijgt in plaats van echte, zodat ik deze maar voor mezelf verhaal. U hebt gelijk. En nu u zegt, eh, toevallig heb ik wat hupsakee bij me, Geef me daar maar zes pakjes van. En dat brengt me op het idee om ook nog wat Algorijnse voezel te bestellen. Die kan ik in Bordeaux-flessen serveren, zonder dat hier vier het verschil merkt. Ik bewaar altijd de flessen als ik ze geledigd heb met uw welnemen. Ik heb net een paar zendingen van een château gekregen, die u wel zullen bevallen. Hmm. Hun vertrouwelijke onderhoud werd onderbroken door een kleine regenbui die een voorbijganger vergezelde. Het is ijselijk. Onder het genot van zondige koffie gaat uw prat op euvel daar. Komt tot inkeer, voor het laat is. Wend uw gedachten op het hoger. Daar komt alleen maar regen vandaan. En het is heel ongepast om gesprekken af te luisteren. Houdt u mij ten goede. Het regent overal. Luister. Buiten ons en binnen in ons. In spijt en regen zullen wij ten onder gaan wanneer we niet brouwen. Denkt u? Wend uw blikken af van het aardse... en richt ze op het hogere. Al is het maar een ogenblik. U zult opschrikken uit uw gezapigheid. Zijn stem was zo dringend dat de beide koffiedrinkers onthutst naar de kleine regenwolk keken die boven hun bezoeker hing. Daar maakte deze gebruik van door snel enige korrels in hun kopjes te werpen. Acht mijn woorden, spijt zal uw deel zijn. Er zijn toch vreemde snuiters, als ik zo vrij mag wezen. Hij kwam me trouwens bekend voor met die regen... Oh, de zwarte zwaddelneel uit het oude vers, u weet wel. Zeker een van die nieuwerwetse zendelingen waarover de kranten zoveel schrijven. Heel slecht voor de jeugd van tegenwoordig heb ik gelezen. De politie moet er wat aan doen, dat zeg ik ervan. U moet mij verschonen, meneer Grootgut. Ik voel nattigheid als u mij permitteert... Het idee van die koffie en die voezel is slecht. Ja, ja, u hebt makkelijk praten, want u doet er goede zaken mee. Maar het drukt op mijn gemoed, als u dat maar weet. Dat een harde werker als ik tot zulke dingen komt, is de schuld van de middenstand. Die vergiftigde maatschappij. Nu nog mooier. Wie kwam op het idee om mijn mooie chateau te verwisselen voor voezel? Wie knoeit met mijn kostelijke wijnen met geur Dronk? Wie schenkt er, hupsakee, in plaats van zwartmerk? Wie bezorgt mij slapeloze nachten? Dat is meneer Joost, die de sigaartjes van zijn baas rookt... in plaats van stof af te nemen. Dat ben jij! Joost! No, no, no, no, no, no, no, no. no. Joost! Wat betekent dat? Kan ik dan niet eens even van huis gaan om de wereld te verbeteren... zonder dat daar misbruik van gemaakt wordt? Grapjes maken en met mijn meubels gooien in mijn tijd... Schandelijk Misbruik. Wordt er gemaakt door deze meneer Joost hier. Hupsakee, door de sigaren hoor jij mij de schuld geven. Als middenstander heb ik het al moeilijk genoeg met de belastingen van uw mooie regering, meneer Babbel. Jij zet mij aan tot voezelmisbruik. Ik hoef geen praatjes aan te horen van deze laarzenknecht. Ik heb er genoeg van om altijd weer verwijten te horen. Ik ben maar een eenvoudig persoon die tot verkeerde dingen gedreven wordt. En waarom? Omdat heer Olivier hier mij in de verleiding brengt. Omdat hij niet eens weet wat een goede wijn is. Omdat hij niets kan dan zijn tijd verluieren... ...terwijl ik mij afsloof om hem zijn hupsakee na te dragen. Daarom. Ja, maar dit gaat te ver. Als je er zo over denkt, kan je beter vertrekken, Joost. Op staande voet. Dit neem ik niet. Joost pakte zijn koffertje... En even later kon men hem met een geklede hoed over het gazon zien lopen, op weg naar de uitgang. Ontslagen zonder getuigschrift, na 37 jaar een trouwe dienst. Het is zeer betreurenswaardig. Hier zal spijt van komen als men mij toestaat. Heer Bommel keek hem verbitterd na. Mooi is dat. Nadat ik hem als een zoon heb gekoesterd, bedriegt hij mijn geestrijke dranken, terwijl hij mij van luiheid beschuldigt. Lui, ik, een heer die dag en nacht bezig is om de wereld te verbeteren. Waar gaan we naartoe? Als ik de krant lees, zie ik dat ik er alleen voor sta. En nu dit, de laatste druppel in een emmer vol wereldleed... waarin ik eenzaam een ingeblikte maaltijd moet gebruiken. Dag, je Olly. Ik heb die lokpieper van u goed opgeborgen, hoor. Ja. Als u hem nodig hebt, moet u het maar zeggen. Maar waar is Zwadernil? Mm. Ik dacht dat u met hem de wereld ging verbeteren. Die is weg. Oh. Hij wil het alleen doen. En heeft mij weggestuurd alsof ik een bediende was. Oh. Net als Joost, die heel brutaal was... ...zodat ik hem ook heb weggestuurd. Ontslagen, bedoel ik. Joost, brutaal? Hm. Hoe kan dat? Ik weet niet wat er in hem is gevaren. Hij zat vol verwijten... ...en hij zei dat ik hem tot verkeerde dingen bracht. Zoals voezel en hupsakee. Hm. Maar hij zal er spijt van krijgen... Spijt. Ja. U had het toch over een soort spijtplant? He? Huh? wilde daar het zaad van hebben, herinner ik me. En die verwijten van Joost kwamen misschien alleen door spijt. Hmm. Ik, ik, ik, ik begrijp niet wat je bedoelt. Oh. Trouwens, het wordt tijd voor mijn lunch. Mijn boterham, bedoel ik. Als ik de boter nu maar vinden kan. Tot ziens, jonge vriend. Vreugdeloos ja. slenterde heer Ollie naar het tafeltje in de hal... Waarop de ochtendpost nog lag. Misschien is hier iets opwekkends bij. Dat heb ik nodig. Vooral omdat de middag leeg voor me ligt. Vol stof dat gezogen moet worden. En eten koken. Waar ik als hier niet tegen kan. Oh, kijk eens aan. Een uitnodiging voor de opening van een schilderijen-tentoonstelling door de burgemeester. Oh. Het nieuwste werk van Terpetijn, de grootste kunstenaar van deze tijd... en de pionier van het hermetisch geabstraheerde manuaal. Nou, dat is net wat voor mij als kunstliefhebber. En bovendien heb ik heer Tijn al een lange tijd niet gezien... zodat ik hem best weer eens kan opdragen om een portret van mij te maken. Dat is tenminste gezellig. Maar ik moet voortmaken, want de opening is al uh, over een half uur... De magistrale refereert aan de dynamiek van deze bevolkte tijd en is bars van iedere frivole esthetische sauce. Het getuigt van een grootse visie, gepaard gaande aan een vruchtbaar eccepticisme. Toen heer Bommel de hal van het stadsmuseum betrad, was daar alleen de buffethouder Seipel die bezig was met het inschenken van verversingen. De genodigden verdrongen zich voor de tentoonstellingszaal, want de burgemeester was reeds aan zijn redenvoering begonnen. En heer Olly begreep dat hij iets te laat was. Jammer, ik had zo graag geweten wat een metisch abstruaal is om als kunstkenner te zien waar het over gaat. Deze fundamentele kunst, die de spirituele mentaliteit van onze maatschappij zo treffend gestaltig heeft, veel opzien heeft gebaard. Ik weet het niet. Misschien had ik Joost toch niet meteen moeten ontslaan. Klimaat... Hoe maakt men eigenlijk een blikje open? De vethouder Seipel had de glazen gevuld en stond nu met afdwalende gedachten naar de reden van de burgemeester te luisteren. Op deze afstand was hij niet geheel te volgen, want het geschuifel en het gekuch in de zaal overstemde vaak het gebodene. Daardoor kwam het waarschijnlijk ook dat hij de komst van een late bezoeker niet opmerkte. En ook ontging het hem dat deze met snelle bewegingen de volgeschonken glazen met korrels verrijkte. De heer Seipel staarde droomerig naar een rondzoemende vlieg. En de vreemde bezoeker vulde juist de laatste glazen aan toen een luid handgeklap het einde van de redevoering aankondigde. Ik hoop dat u hier in onze goede stad evenveel succes wilt hebben als elders in de grote concentraals van de wereld. Dat zal wel makker. Ze zijn allemaal... Uh, dinges. Uh, waar blijft de grenadine? Ik heb dorst. Oh, wat een enig iemand. Een genie. De heer Seipel kon nu met het ronddelen van de aangelengde verfrissingen beginnen. En als spoedig bereikte hij zodoende de plaats waar de hoofdfiguren stonden. Wat is dat? Het ruikt nogal dunnetjes. Oh, neem me niet kwalijk dat ik een beetje laat was. Het was een prachtige reden die ik niet heb kunnen volgen... omdat ik het zo druk had met het verbeteren van de wereld... dat ik de uitnodiging niet op tijd zag. Ik heb er genoeg van. He? Jullie kunnen allemaal de dingen krijgen. Wat bedoelt u, heer Tijn? De burgemeester hier heeft het toch mooi gezegd. Aan mijn zolen. Deze rommel hier heb ik op een avond bij elkaar gekliederd op oude deuren en karton. En jullie staan hoera te roepen. Bolle vleeslichamen zijn jullie. Wat weten Dat... jullie van fijne trillingen. Oh, oh, verfklodders op bordpapier. Loren draaien, he, om blaarkoppen en poot uit te schroeven. Het begint met de vreten. Weg met die rutschokken. Toen begon de diepere bedoeling van de kunstenaar tot zijn bewonderaars door te trekken. En al spoedig was de stemmige zaal het toneel van ongeremde. Kunstwerk werden van de band gerukt. Of de rottend hoofd getroffen. En te midden van brekend glaswerk begaven de bedrogen bezoekers zich naar de uitgang. Was mijn reden soms niet goed? Ik heb hem persoonlijk door een kunstcriticus laten schrijven. Want ik heb geen verstand van schilderen. allemaal verre volgens mij. Geklieder! Schandelijk. Ja, Dit is de laatste keer dat ik een reden houd die ik zelf niet begrijp. Daar is spijt van. Nu heb ik een figuur geslagen. Alleen maar omdat ik mijn eigen zuiver oordeel niet naar voren heb gebracht. Ik, ik wil de heer Tijn nog wel een portret van me laten maken. Argus, van de Rommeldamse Courant, u weet wel. Ja. En ook een beetje graag, burgemeester. Oh, graag. Ik heb gehoord dat er hier een schandaal is geweest bij de opening. Na uw redenvoering schijnt de schilder zijn kunst oplichterij te hebben genoemd. Dat zal de lezers interesseren. Kunt u mij er iets meer over vertellen? Het is het systeem, dat deugt niet. Men kletst maar wat in mijn positie. Hoe bedoelt u? Neem nu mijn gepraat in de raad. Doorknopen, schrijf mijn toespraken en laat ze dan vertalen door de stadsrobot. Ja, daardoor zijn ze altijd onbegrijpelijk. Net als de belastingbiljetten trouwens. Die toespraak van jou was niet de enige klets. Die koek dringt ook tot de media door. Gisteren stond er in de krant dat Terpentijn een baanbreker was... met begrip voor dynamiek en progressieve sociale assimilaties... die om syncopische kleurexplosies vragen. Waar blijf je nou als krant? Ik schaam me ervoor te werken. Ik heb spijt. Je kent dat. Ik ook. Natuurlijk is progressieve substantivering frauduleus. Ik heb spijt van mijn attitude... die mij door bestuurlijke consideraties is geconcilieerd. Maar ik zal het termineren. Is daarvan overtuigd. En ik schei uit met het opkliederen van die praatjes. Ik weet niet wat de heren bedoelen. Ik heb nooit een hoofd voor algebra gehad. Maar ze hadden het allebei over spijt. Het is gek, maar ik moet steeds aan spijtkruid denken... En daarom ga ik op de kleine club maar een kopje koffie drinken. De kunst heeft me niet erg veel goed gedaan. In de kleine club was het rustig. Maar commissaris Bas kon zich toch niet helemaal ontspannen... omdat hij de krant zat te lezen... terwijl de markies de kantenkleer toekeek. Overal gedonder. Zeg dat wel? Het gewoon roert zich... Zo hebben een paar rabouwen het zich gemakkelijk gemaakt in mijn schuur die ik te koop heb staan. Ik verwacht dat ge daar wel even een einde aan zult willen maken naar Miesse. Dat kan niet. Het, het spijt me wel, maar de burgemeester is tegen zulke maatregelen. Dat uh, geloof ik niet, hoor. De burgemeester heeft er genoeg van. Dat heb ik heel fijn hm? aangevoeld. Hij heeft net een tentoonstelling geopend en nu heeft hij spijt van zijn constitudes. Pardon, hm? wat bedoelt ge eigenlijk, nou. uh, Bommel? Uh, hij heeft spijt, bedoel ik, hoewel ik niet precies heb begrepen wat hij bedoelde. Heer Olly keek een ogenblik sprakeloos naar de beide heren... ...die koel cool terugkeken. En zodoende zag geen van drieën de somber geklede vreemdeling... ...die onhoorbaar de zaal betrad. Hoofdredacteur O. van het Manokso... ...die tevens eigenaar van de Rommeldamse Courant was... ...zat in een hoek van de zaal te lezen... Hij liet zich niet afleiden door het gesprek dat zich naast hem ontwikkelde, want hij was verdiept in de kunstrubriek en die eiste al zijn aandacht op. Daardoor had hij ook geen belangstelling voor de vreemde clubbediende die zich met zijn drank bemoeide. En hij schrok pas op toen hij zijn glas geledigd had. Wat is dat voor onzin over frivole, esthetische saus? Het had iets wat schilderen te maken? Meneer Font... Wat moet dat anders? Ik moet... Je weten of dat ik hier niet gestoord wil worden. Jij bent trouwens geen lid, dat gaat niet, vriend. Het schijnt dat ik je te veel vrijheid heb gegeven en dat spijt me. Spijt? Praat jij over spijt? Wat? Je moest eens dus weten wat ik voel. Ik betaal je niet om te voelen, maar om te schrijven. Ga aan het werk. Noem je dat werk? Wartaal van ondernullers, wat op wit zetten. Ik zie het niet langer zitten, meneer van. Taalmishandeling is het. En daar heb ik spijt van. Die burgemeester van je heeft mijn geweten wakker geschreven. Jij spijt. Ik heb spijt. Spijt van de ruimte die ik jou geef voor je gezwam over poppers. Die nu weer erg gelukkig zijn of die zo verbruid hebben. Maar daar heb ik ook spijt van. Ik doe het alleen maar omdat jij het zo goed vond voor je lezersbestand. Die hele krant van jou is onleesbaar. Het is jammer dat hier zo geroepen wordt. Jammer, omdat ik nu slecht verstaan word, bedoel ik. Terwijl ik juist iets belangrijks te bespreken heb. Uw besprekingen zijn nooit belangrijk. Uh, ons... Oh. Uw verstaanbaarheid te doen is dus niet te zijn. Ja. Ik heb spijt van de tijd die ik aan uw te geef. Ik kan mijn tijd beter gebruiken dan hier te zitten en naar onzin te luisteren. Nicht nee, verzuimen. zijn ze te barsen, maar niks bijt. Pateur, ja, de, uw schrik is terecht, Bas. Als je een plicht gedaan had, zou deze platte het ja. En het ja. lijkt de vrouw dat we met de drank in kunnen dringen door ja. het ja. dat het goud De kringen hebben dat gaat zijn. Ik word geen lijn met beambten als op gaat de orde. Ik moet een beetje. Ik een moeilijke Ik doen. een gaat de moet een Ik hier een beetje. Ik moet Ik moet een de Ik moet een beetje. Ik moet een beetje. Ik moet een Ik moet een wat is er toch een narigheid op de wereld. Allemaal ruzie en gescheld. En waarom? Ik ga me buiten vertreden. Allicht heeft men daar prettiger aanspraak. Is er iets, heer Olly? U kijkt zo bedrukt? Geen wonder, jonge vriend. Overal waar ik kom is ruzie. Waarom? Dat, dat, dat vraag ik me ook af. Vooral na de bekentenis van Joost. Toen ben ik naar de opening van Ter gegaan... Die zei dat zijn kunst bedrog was, terwijl de burgemeester zijn redenvoering waardeloos noemde. En commissaris Bas is niet veel beter, want die luistert naar sociale elementen. Zodat ik niet meer weet waar ik aan toe ben. Maar waarom doen ze dat? Ze hebben spijt. Nu ik er eens goed over nadenk, is dat het? Daar praten ze allemaal over. Over spijt bedoel ik... Maar dan moet er iets fout zijn, want het maakt ze niet beter. En dat zou toch moeten? Zeg u zelf. Spijt. Mm -hmm. Dat herinner me aan de spijtlijster. Ja. En aan het spijtkruid waar u het over had. Kijk, dat is nu heel gek. Ik dacht precies hetzelfde. Spijtkruid. Maar hoe kan dat? Ik begrijp wat je bedoelt, maar ik weet niet... Ik begrijp het niet, bedoel ik... Er moet een verband zijn. Ja. Denk maar aan de zwarte Zwadderneel... ...die zo'n belangstelling voor dat kruid had en voor de plek waar het groeide. Juist. Ja, daar heb ik hem naartoe gebracht. Mm -hmm. Maar hij was nogal onbeleefd en hij heeft me weggestuurd als een gewoon iemand. Terwijl ik toch met hem de wereld wilde gaan verbeteren. Mm. Zwadderneel zit hier achter. Hij is de schuld van al die ruzies. En ik wil wedden dat hij bezig is om met dat spijtkruid te knoeien. Hoe kan iemand... Hm? Nu ga je te ver... Hoe kan iemand als heer Zwatterneel achter ruzie zitten... terwijl hij de wereld wil verbeteren, net als ik? Zodat hij toch hoogstaand moet zijn? Heer Olly stuurde de oude schicht de oprit naar Bommelstein op... en daar werd hij joost gewaar. De bediende stond verloren met zijn koffertje voor de vergrijsde muren. En toen hij het voertuig zag naderen, nam hij haastig zijn hoed af. Wel, wel... Hoe durf jij daar rond te hangen, terwijl je op staande voet moest vertrekken naar alles wat je mij hebt aangedaan, zodat ik nu overal alleen voor sta? Ik hang niet rond, heer Olivier. Ik kom u vragen mij te verschonen. Dit was allemaal heel bedreugenswaardig en ik heb veel spijt voor mijn gedrag, als u mij toestaat. Ja, het is wat moois. <Siegelijk> het spijt me vreselijk. Het vreet me... wanneer ik last heb van hartwater met u goedvinden. Ik hoop dat u mij zult vergeven. Mag ik het nog eens proberen? Geen hupzakeer koffie meer... en geen voezel, Dat zweer ik u. En een andere kruidenier... want ik zie nu in dat de heer Grootgrut niet deugt. Oh, goed, Joost. Ik zal met de hand over het hart strijken. De knecht droogde zijn tranen... <Siegelijk> ...en we klom ijverig de stoep om aan het werk te gaan. Dat is nu toch echt mooi. Het is prettig als iemand tot keer komt... ...wanneer die een heer leed heeft aangedaan. Wat jij, jonge vriend. Vooral als de maaltijd moet worden klaargemaakt. keer, daar gaat het om. Net als heer Zwadderneel zei. Hm. Hm. Zwadderneel, hè? Ja. We hadden het over hem omdat hij al die soorten spijt op zijn geweten heeft. Ja, begin je nou weer... Hm. Ik begrijp niet wat je bedoelt. Spijt is spijt en berouw is toch iets heel moois? Nou, dat ligt er maar aan. Als Zwadaneel er iets mee te maken heeft, is dat helemaal niet zeker. Tot nu toe heb ik er niets dan narigheid van gezien. Onzin! Mijn goede vader zei altijd... Olly, jongen, het berouw komt na de zonde. En daar heb ik mij altijd aan gehouden op mijn voorbeeldig levenspad. Omdat zonde lelijk is, zodat berouw alleen maar mooi kan zijn, Kom, laat we naar beneden gaan, want het begint te regelen. Dat was geen wonder, want de heer Zwadderneel naderde. Hij had de laatste woorden van heer Bommel opgevangen... en keek hem hoofdschuddend na toen hij zijn woning betrad. Dit bevalt mij niet. De houding van de bediende duidt trouwens op verslapping. Het spijtgein werkt te spoedig uit. Ik zal mijn heilzame arbeid moeten versnellen. De heer Zwadderneel voegde de daad bij het woord. Tegen het vallen van de duisternis bevond hij zich tussen de heuvels waar het spijtgrijn groeide. Duistere wolken dreven langs de maan en een zachte regen viel op zijn gestalte. Maar zonder zich eraan te storen verzamelde hij spijtgrijn dat hij in een gereedstaande zak wierp. Hoe jammer dat deze spijt zo spoedig verslapt. Het begon zo mooi... ...met uitslaande wening en knersing der tanden. Maar voor oprechte verbetering moet men tot volledige inkeer komen. Wening alleen is niet genoeg. Voosheid en slechtigheid moeten met bezemen uit het innerlijk worden gekeerd. En daarvoor is een lange tijd van zelfonderzoek nodig. De zwarte zwaarderneel werkte ingespannen door. En tenslotte tilde hij met moeite de gevulde buidel op de schouders. Helaas, deze taak is te zwaar voor het zwakke vlees. Het gewicht van zoveel spijtshade zal mij de rug breken. Dat waren zwarte gedachten. En hij was dan ook niet verbaasd toen er plotseling... een zware dreun door zijn schedel voer en het hem zwart voor de ogen werd. Toen de heer heel weer bijkwam... was de morgen reeds aan het krieken... En de zachte regen had hem geheel doorweekt. Erger was de buil op zijn hoofd, die akelig bonkte toen hij begon te denken. Ik vreesde reeds dat het te veel zou zijn. De last van het spijtkruist heeft mij gebroken. Het was hovaardij om alles alleen te willen doen. En deze zwelling is de straf van mijn verwatenheid. Ah, ik zal hulp moeten hebben. De spijt voor mijn overmoed. Knaagt aan mijn schedel, berouw overmand mij. Ach, ik vrees dat ik spijtgrijn heb binnengekregen. En dat terwijl ik reeds verscheurd word door vroeging en eeuwige regen. Zo klagende vervaardigde hij een verband van zijn lijfgoed. En nadat hij daar de resten van zijn hoed opgeplaatst had, begaf hij zich op weg. Het geluk was met hem, want na een poosje kreeg hij op de heide een kraam in het oog... die net door de eigenaar, een zekere waggel dichtgetimmerd werd. Ophevingsuitverkoop, meldde een aanplakbiljet. Badpaken in alematten. Juist. Deze gevallen ondernemer is degene die mij zou kunnen helpen in mijn zegenrijk werk. Gaan de zaken goed, broeder? Niet zo enig, hoor. De zaken gaan reuze slecht. Terwijl het toch lekker nat is, met al die regen. En nou vind ik er niks meer aan. En nou ga ik wat anders zoeken. Dan kan ik u misschien helpen, broeder. Er ligt een zegenrijk arbeidsveld op u te wachten. Wij gaan samen de wereld tot berouw en boete brengen. U en ik. Kijk. Neem een heilzaam kruidje. He, het zal u helpen bij uw inkeer. <lacht> Ik heb geen inkeer, maar wel honger. <lacht> en ze zijn best lekker, die zaadjes, als er meer van waren. Daar gaat het nu juist om. Wij moeten veel van dit zaad hebben. Heel veel. Alleen kan ik dat niet aan, want mijn vlees is te zwak en te winderig. Maar met behulp van een jongere en sterke... Dat trekt, Dat ben ik. En ik wil best, hoor. En nou zie je maar hoe slim het is om een handkaar mee te nemen als je die op de belt vindt. <lacht> Zoiets kan toch maar te ja. pas komen, hè? <lacht> Hij haaste zich achter zijn kraam en trok een vervallen wagen tevoorschijn. Waarna de heer Swaddenmeel duidelijk uitlegde hoe hij naar het spijtrein kon komen. Niks aan dat piep ik zo hoor. En deze wagen knarst wel een beetje, maar er zitten wielen onder hè. En daardoor kan hij rijden. En zodoende? Ik zal hier op u wachten. Maar haast u, broeder. De wereld schreeuwt om de klagende worm des gewetens. Wat mal? <lacht> dan had ik het toch zekers moeten horen. Wammes dacht hier echter niet lang over na, want het besturen van zijn voertuig eiste meer aandacht op dan hij gedacht had. Vooral omdat het linker zijschot losraakte en lelijk naar boven stak toen hij op de vlakte vol Spijtgrijn aankwam. <lacht> Dit is nou niks enigjes. Als ik nu wat in mijn wagen gooi, valt het er zo weer uit. Dat is geen werk. Had ik nu maar mijn hamer meegenomen, daar kan je alles mee vastkloppen. Op dat ogenblik werd zijn aandacht getrokken door een vogel... ...die naast de kar zaadjes had zitten pikken, maar die nu ergens van scheen te schrikken. Het dier vloog weg. En toen de wagenvoerder verbaasd opkeek... ...kwam er een zware knuppel neer op de plek waar even tevoren zijn hoofd geweest was... In plaats daarvan trof het wapen het losse zijpaneeltje, dat zodoende weer stevig vast kwam te zitten. Wammes hoorde de slag en hij wierp een verraste blik achter zich. Daar werd hij een vreemdeling gewaar, die enigszins beteuteld naar zijn gebroken knuppel stond te staren. Wat een reuze knap, precies goed geraakt, enig hoor, hoe doe je dat? Wat aardig van je. Nou hoef ik niet weer helemaal terug voor een hamer. En jij kan veel beter slaan dan ik. Want jij bent in één keer klaar. En ik sla altijd eerst de poos op mijn vingers. <lacht> Dank je hoor. De doerrak zijn niet eens graag gedaan of zoiets beleefds. Hij draaide zich om en verwijderde zich ingezakt door het groen. Terwijl hij in schreien uitbarstte. Maar dat was natuurlijk geen wonder, want het verdorven en door spijt verscheurde wezen had nog nooit vriendelijkheid ontmoet, zodat het plotseling zijn houvast kwijtraakte. Maar Bammes Wachel had daar geen erg in. Nu zijn wagen weer heel was, begon hij hem ijverig met spijtgrijn te laden. De heer Zwaddeneel zat geduldig in de beschutting van de kraam naar de regen te luisteren toen Wammus met zijn volgeladen handkar weer over de heuvel verscheen. Dat hoeft niet hoor. Van zoveel heb je alleen maar last. Maar honger heb ik wel. Oh, kom kom, dit is hulp aan een brouwvolle zondaar die niet in staat is zelf zegenrijk werk te doen wegens zijn verpletterend brouw dat hem de schedels pleit. Dat zal niet onbeloond blijven. Kijk, als u nu even uw vrachtje die brug daar oprijdt, krijgt u gratis en voor niets zoveel zaden als u maar dragen kunt. Tot zover. Van hieruit kunnen wij ons zendingswerk in het groot voortzetten. Wees zo goed uw lading in de rivier te storten, broeder. De Zaden lossen vanzelf op. Waarom moet dat nou? Het was reuze veel werk, hoor. En ik dacht dat het tegen scheuren was en pletterbrauw en zo. Reuze zonde als het in het water smelt. Doe nu maar wat u gezegd wordt, broeder. Dit alles leidt tot zegen Vooral omdat de stroom vlugger werkt dan onze zwakke kracht. Nou, vooruit dan maar Dat is alles En toch vind ik het niks enigjes Want ik heb niet eens wat gehad En ik heb honger Ach, dat spijt me een kleine fout die mij berouwt. Het enige zal zijn om nog zo'n lading te halen. Dan krijgt u tweemaal zoveel zaden als u dragen. kunt. Heer Bommel zat in zijn zijkamer de post door te nemen... onder het genot van een kopje koffie. Maar blij was hij niet. O, mooi is dat. Hier vind ik een ambtshalve aanslag van dorknoper... die het uiterste van mijn vermogen vergt... En jij brengt mij dit kopje viezigheid. Juist nu ik behoefte aan steun heb. Wat is dit voor rommel, Joost? Het is geen rommel, heer Olivier. Ik heb er mijn uiterste best op gedaan. Met het oog op het brouw dat aan mijn geweten knaagt. Met u goedvinden... Heb... Het is mooi. Een bakje troost, dacht ik. Dat is het enige dat mij geestelijk op de been kan houden... nu ik aan het einde van mijn vermogens ben, dacht ik. En jij brengt mij dit... Wat is het? Het is zuivere koffie. Ik heb werkelijk spijt en ik wil u niet langer bedriegen met... Hupsakee. Daarom heb ik het beste soort voor u gepercoleerd, dat ik zelf ook gebruik. Het is heel droevig. Ik wil de koffie die ik altijd krijg. En niet deze nieuwbaarwetsigheid. En ik heb genoeg van dat gezeur over spijt, want ik heb het al moeilijk genoeg. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oh, toch. Betalen binnen veertien dagen. Ook dat nog. Deze aanslag doet mijn das om, zodat het mijn einde is als heer. Het is schandelijk. Maar ik neem het niet. Ik ga er werk van maken, bedoel ik. De volgende dag vroeg de ambtenaar eerste klasse Doorknoper... een gesprek met de burgemeester aan... Een voldane glimlach sierde zijn anders zo ernstig gelaat. Het gaat over Bommel. Die insubordineert de belastingvoorschriften en de ambtelijke schrijvers. Hij heeft deze week zelfs niet geschroomd om mij weg te blazen en een vogel op mijn hoed te plaatsen. Dat werd te gek. Dat zult u met mij eens zijn. Maar nu heb ik hem gecontramineerd. Een ambtshalve opgelegde aanslag waarvan hij zal hebben opgekeken. En als hij niet binnen veertien dagen zijn schulden voldoet, zal hij verzegeld worden, krachtens artikel 94a van de betreffende verordening. Ik voorzie echter moeilijkheden en daarom verzoek ik om politieassistentie. Wat zegt u daarvan? Dat moet je me niet aandoen. Van die aanslag zal je spijt krijgen, Durknoper. Voor maar... tijd dat jullie ambtenaren tot een keer komen, de toestand in de stad laat veel te wensen over. Maar burgemeester... Het is ook mijn schuld, dat zie ik in. Ik betreur mijn beleid dat bepaald wordt door de onbegrijpelijke adviezen van jouw stadscomputer. Maar, maar ik heb eigenlijk nooit precies begrepen wat ik eigenlijk zei. En daar heb ik spijt van voor Ik ben ernstig geschopt, commissaris. Ja. Daarnet heb ik een onderhoud met de burgemeester gehad over het subversieve gedrag van de belastingplichtige Bommel OB. Ja. Ik heb aangedrongen op een confrontatie, maar wat denkt u? Hij is contra-repressief. Binnenkort zal ik het pand Bommelstein moeten verzegelen... wegens zijn hooggaande belastingsschuld. Maar de burgemeester weigert politieassistentie ja. tot dat doel. Ja, ja. Ik aarzel niet dat slap beleid te noemen, meneer ja, ja. Bas. Als het bekend wordt, ja. is het einde niet te zien. Politieassistentie. Makkelijk gezegd, de politie heeft al genoeg op zijn geweten. Wat bedoelt u? De voetbalwedstrijd. RFC tegen Stuipendrecht... Zonder politietoezicht. U kent de gevolgen, meneer Doorknoper. Ik heb dat toegelaten en dat vreet me. Maar het verzegelen van panden... Het, men moet mij geen dingen opdragen waar ik nog meer spijt van krijg. Het werkt te veel op mijn zenuwen. De ambtenaar verliet ontregeld het vertrek... en begaf zich naar een fonteintje in de gang om zich een glas water in te schenken... Molspoelen. Deze besprekingen hebben een bedorven smaak nagelaten. Waar moet het heen als de uitvoerende macht niet meer achter de aanslagen en de verordeningen staat? Het is schandelijk. Zo kan men een vergissende heer niet aanpakken. Ik ga er werk van maken. Beklagen bij de burgemeester bedoel ik. Be Beklagen, ja? Regressief. Spijt. Ik heb spijt. Ja. Het spijt me dat ik u niet eerder heb aangepakt. Het berouwt me dat ik wel eens door de vingers heb gekeken. En u, u zult spijt krijgen van uw houding. Het zal u berouwen, meneer Bommel. Nu nog mooier. Ik kom me beklagen als heer zijnde. En nu begint u ook al met spijtgezeur waar ik niet tegen kan. Omdat ik het zelf al moeilijk genoeg heb. Oh, het zal nog moeilijker worden. O, oh, zal aan u knagen als ik met u klaar ben. Wat is hier aan de hand? Uh, heer Dorknooper heeft een glas water ja. gedronken... en nu wil hij niet naar Reden luisteren... zodat hij niets doet dan over spijt en berouw praten... waar ik genoeg van heb... omdat ik me bij de burgemeester wil beklagen over mijn aanslag. Oh, ja. Spijt en berouw. Die komen na de zonde. Uh, volgens het betreffende artikel. Oh. Dat is juist. Spijt. Huh? Berouw. Ja. Water gedronken. Ja. Huh? Wacht eens even. Daar zie ik een duidelijk verband... Oh. Er wordt met de dranken geknoeid. Huh? Verdovende, subsidiair opwekkende middelen. Drugs, zogezegd. Wel nu, dat is verboden. Ik ken mijn plicht en zal het spoor volgen. Anders zou ik er spijt van krijgen. Maar ik eis assistentie van de politie. Oh. Tegen Bommel OB. <lacht> ja, het wordt tijd dat zijn houding hem gaat berouwen. Ik ga me beklagen bij de burgemeester. Ik kan deze betrekking niet meer aan. Misschien is het beter om maar met vervroegd pensioen te gaan, maar eerst moet ik dit water laten onderzoeken, want ik heb een zwaar vermoeden dat er met alle dranken geknoeid wordt ik zou spijt krijgen als ik deze aanwijzing niet zou volgen. Spijt? Die krijgt men als men de reglementen en de voorschriften niet opvolgt. Ja. Het rechte pad is voor ons ambtenaren het enige pad. Ja. De commissaris luisterde niet naar hem. Hij tapte een vers glas water uit het kruintje... en droeg dat voorzichtig voor zich uit... terwijl hij naar buiten liep. En meer spijt zou ik niet kunnen verdragen. Het is een schande, heer Dikkerdak. Uw ambtenaren lopen bij mij in en uit... en als er een vogel op hun hoed gaat zitten... wreken ze zich met een aanslag... die mij het uiterste van mijn vermogens over de oren trekt... Maar een heer vecht voor zijn rechten, zodat ik mij hier zit te beklagen. Klachten, ja. niets dan klachten. Ja. En terecht. Oh. Er deugt iets niet. Nee. En dat ben ik. Huh? Ik heb de vermogens van de rijken maar laten groeien, in plaats van ze onder ambtenaren en andere behoeftigen te verdelen. En nu zit ik met onlusten en aanslagen. Ik heb spijt, dat wil ik u wel zeggen. Hier is uw koffie. Eindelijk iets prettigs. Zet hier maar neer, Knisper. En breng meneer hier ook een kopje, want we moeten openstaan voor de ingezetenen. Anders zal het ons berouwen. Tom Poes was op weg naar de kruidenier. Hij had in de gaten gekregen dat overal waar hij kwam een gedrukte stemming heerste. En dat de stad ontsierd werd door spijtige gezichten. Het wordt te gek. Het lijkt wel een besmettelijke ziekte. Ik ga proberen of ik er iets aan doen kan. Als ik wat eten heb gekocht onderweg, zal ik hier Olly vragen waar het spijtgrijn groeit. En dan kom ik vanzelf de zwarte zwarte tegen. Dat zul je zien. Tompoes opende de deur van de kruidenierswinkel en bleef verbaasd in de ingang staan. Ik, ik, ik kan het niet verwerken. Het eens zo keurige interieur vertoonde een beeld van ontreddering. En te midden van omgevallen waren, stond de heer Grootrut zich de ogen te betten. Het verlies van Bommelstein als klant. En waarom? Omdat ik de heer Joost heb aangezet dat knoeierij. Ik had het nooit mogen doen. Het, het spijt me vreselijk. Ik, ik ben er kapot van. Spijt? De enige die recht heeft op spijt, ben ik. Je laat me hier ploeteren in dit duffe oh. winkeltje. En in plaats van er een frisse supermarkt van te maken, speel je mooi weer met zo'n gladjades. Tom Poes besloot om maar zonder eten aan het werk te gaan. En hij verliet haastig de onderneming. Commissaris Bas was in zijn jeep op weg naar het stadslaboratorium... om het glaasje water wetenschappelijk te laten onderzoeken. Dat was niet gemakkelijk, omdat men al bewegende natuurlijk heel wat vocht marst... Maar toch slaagde hij erin om onderweg niet meer dan een half glas te verliezen. En met enige trots betrad hij het laboratorium. Daar was professor Predelwitzkowski met zijn assistent juist bezig de graad van vervuiling der gemeentegronden te onderzoeken. En de beide geleerden keken gestoord om. Een ogenblikje, prof. Ik heb hier een spoedgeval. Drinkwater dat ik verdenk van verdovende, subsidiair prikkelende middelen. Er wordt met onze dranken geknoeid. Prong, oh, twijfeloos water uit een leiding. Ik beachte granul en kouwaarresten met chloor gezuiverd. Men hutselt daarin maar van allerhand. Maar in een prikkelmiddel? Drugs. Wij gaan het sofort in onderzoeking nemen. Het komt in de schoonste ordening. U zult van mij horen. Mijn dank, prof. Dit is ja een dolle zaak, meneer Pieps. Prikkelmiddelen in de waterleiding, wie heeft dan ooit zo wat gehoord? We gaan dit nauwlettend betrachten. Een analyse. Erstens moeten wij de werking vaststellen. Datoe benodigen wij een proefpersoon die academisch vervormd is. Een vrijwilliger. Dat is wat wij zoeken. Een vrijwilliger? Ja. Nee, die sehe Hier, Ja. Niet. So. ja. Nee. nee, nee, nee. Open, open, open. Ja, open. ja dat, is kannst ja du. dat, dat du. ja zo du. dat kannst du. Das kannst du. Das kannst du. Das kannst du. Das kannst ja, ja, kannst du. Das kannst Ja, ik sta hier achter u met, met een magenspompen, zodat niets ernstachtig geschieden kan. Oh, met blaasballig. Het spijt me dat ik me al zo lang door jou platen laat Maar nu ben je te ver gegaan. Het zal je verrouwen, dat zul je spijt van krijgen. Bro. Hier is een consult geboden. Ik zal het je dokter Zilskneip voor aanroepen. Terwijl het onderzoek in het stadslaboratorium plaatsvond... zat heer Bommel nog steeds bij de burgemeester. Maar van zijn beklag kwam weinig terecht... omdat de magistraat begonnen was aan een opzomming van alles waar hij spijt van had. Dat was een lange lijst waar de klagende heer niet tussen kon komen. Weliswaar had de bode hem een kopje koffie gebracht... maar dat gaf hem geen troost... Nadat hij eraan gesnoven had, zette hij het op het bureau. Dit lust ik niet. Het spijt me wel, maar ik lust alleen de koffie van Joost. Ik lust het wel, oh. maar het wekt mij niet op. Integendeel, er schieten me steeds meer droevige dingen te binnen. In onze stad zijn bijvoorbeeld grote huizen die maar door één persoon bewoond worden. Die had ik moeten vorderen voor onbehuisden. Ik was te lang van plan, maar ik heb het nagelaten. En daar heb ik spijt van. Het berouwt me. Wat bedoelt u? Het is wat moois. Ik kom hier voor een misplaatste aanslag... en u praat over het vorderen van Bommelstein, als ik begrijp wat u bedoelt. Mooi is dat! Een goed idee. Ik heb spijt dat ik daar niet eerder aan heb gedacht. Geen ambtelijke aanslagen, maar ruimtevordering. Toen heer Bommel uit zijn oh. humeur thuis kwam, zat Tom Poes hem op de stoep op te wachten. Ah, oh, er is geen recht meer. Ik ga naar de hoogste instanties om het te beklagen over een mislukte aanslag... en wat krijg ik? Alleen maar verhalen over spijt en berouw. Wil je wel geloven dat de burgemeester... mijn mooie kunstvolle bobbelstein wil vorderen voor onbehuisten? En waarom alleen maar uit spijtigheid? Die spijt is een plaag aan het worden. Ja. En ik weet zeker dat die spijtplanten er de oorzaak van zijn. Ja. We moeten er wat aan doen. Waar groeien ze? Oh, ik zal het voor je uittekenen. Kom maar mee naar binnen. Ik ben afgemat en verlang naar een kopje koffie van Joost. Omdat ze op het stadhuis alleen maar bitterwater schenken. Het was echter de vraag of de brave bediende in staat was om het verlangde te bereiden. Hij had zelf net een kopje ingeschonken. Maar hoe meer hij ervan dronk, hoe droeviger het hem te moeder werd. Goeie zwartmerk, koffie. Maar voor heer Olivier is het niet lekker genoeg. Ik heb zijn smaak bedorven door overmatig hupzak in gebruik. Ach, ik ben onwaardig voor deze bediening. Ik heb grote schuld aan het... Dag, Joost. Heer Olivier, welkom thuis. <lacht> ik ben heel blij dat u zich op de been hebt kunnen houden als u mij toestaat. Ah. Anders zou het mijn schuld geweest zijn. Oh, praat me niet over schuld... Je kunt beter twee kopjes koffie brengen. Ja. Oh ja, en een blaadje papier met een potlood. En een stukje stuf. Want ik moet aan het werk. Eens even kijken. Een kaartje tekenen is niet gemakkelijk. Eerst rechtdoor en dan rechtsaf. Of was het links? Twee kopjes... U moet mij vergeven, Olivier. De rest is mij bij het inschenken uit het hoofd geschoten. Papier en potlood. En de hoofdzaak stof. Ik weet het. Ik ben niets waard. Ik kan niets. Niet eens stuf onthouden. En deze koffie... Deze koffie is op betreurenswaardige wijze bereid. Hij is niet te denken. Aan zo'n joost heb ik niets meer... Hoe kan ik zonder stuf een landkaart tekenen? Uh, Joost heeft anders heel wat spijt. Ja. Zwarte zou blij zijn als hij iets zag, want N dit is precies wat hij bedoelde. Maar Joost is waardeloos geworden. Hij weet zo zeker dat hij niets kan, dat hij niets kan. Als je begrijpt wat ik bedoel. Niet eens koffie inschenken, zodat ik huiver als ik aan de maaltijd denk. Kom maar mee, dan zal ik wel over mijn vermoeidheid heen stappen... en je persoonlijk naar dat veld brengen. Dit is de goede weg, geloof ik. We moeten langs het laboratorium. Hoewel, uh, het kan ook de turfstekerij zijn. Of was het. Uh... Oh, er vliegen heel wat dingen uit dat land. Ja. Zouden ze daar binnen ruzie hebben? Het was echter geen ruzie. Professor Pridowitschkowski hield daar binnen consult met dokter Amde knijper Terwijl de assistent Pieps uiting gaf aan onlustgevoelens door het instrumentarium krachtig te verwijderen. Prutste jaren. Die beschimmelde leuterkoek van die herkouwer heb ik moeten opvreten. Oh, wat heb ik daar een spijt van. Maar hij zal ook spijt krijgen... als de autonome onafgestudeerden het straks voor het zeggen hebben. Hoe was ik maar autonomie gaan studeren? Maar zo is hij nu bestendig. Hij heeft water gedronken waarin zich een zwindelig middel bevindt... zoals ik heb kunnen vaststellen. Maar waar leidt hij aan? Een zogenaamd spijtsyndroom. Ik zie daar tegenwoordig veel in mijn praktijk. Het zijn schuldgevoelens die men eerst op anderen probeert af te ventelen. Maar in een later stadium vallen ze op de patiënt terug. En dan bestaat de kans dat ze hem vernietigen. Paul, vernieten? donne weder! En dat bekomt men van de drinken des waters. Maar dat is toch zeer slim, collega? Wat moet men dan aanvangen? Geen water drinken. En vooral uit de buurt van de leiders blijven... wanneer ze zich in dit stadium bevinden. U zou er goed aan doen een tegenmiddel te vinden, professor. Ik ben bang dat het een epidemie wordt. De hele stad gaat eraan. De professor trok zich geschokt in zijn werkplaats terug. En de zielkundige boog zich over het stuur van zijn fiets... om zo spoedig mogelijk weg te komen. In zijn haast... Lette doctoran de zielkneider niet goed op toen hij het heuveltje afreed. En daardoor kwam hij op de hoofdweg in botsing met de naderende oude schrift. Heer Bommel remde krachtig, maar dat mocht niet baten. De zielkundige werd in de lucht geslingerd en kwam geplof op de weg neer, waar hij bewegingloos bleef liggen. Maar, het, het was zijn schuld, hij keek niet uit. Want jij, jonge vriend, zou het er, erg wezen. Zou er nog hoop zijn, bedoel ik. Doe dat toch iets, Tom Poes. Moet ik dan altijd alles zelf doen? Tom Poes was al weggerend naar het riviertje... dat aan de voet van de heuvel stroomde. Zodoende passeerde hij het stadslaboratorium... waaruit nog steeds kolven en reageerbuisjes naar buiten vlogen. En ook was daar het gelaat... van de dienstdoende hoogleraar Prilowitschkowski te zien... dat zorgelijk om de hoek keek. Wat heb je dan daar... In een waterflesje? Om hemel benut u toch geen water, dat het je alle hand dat in het erger veroorzaakt. Uh, ja, ja, maar uh, er was daar een aanrijding en dat is erger dan de dingen die ze tegenwoordig in het water doen. Toen Tom Poes met de gevulde veldfles terugkeerde, zat de heer Bommel verslagen naast de aangeredenen. -zou, zou de stakker ontslapen zijn? Hij ademt zo raar. Maar het was zijn eigen schuld, zegt u zelf. Ik heb al kunstademhaling toegepast... maar zijn voeten zijn zo zwaar dat ik aan het einde van mijn krachten ben. Het duizelt me, bedoel ik. Heer Ollie stak een bevende hand uit naar de fles... en zette die aan zijn lippen om een ferme teug te nemen. En terwijl hij dat deed... ...wammer een vreemde verandering over hem. Zijn ogen sperden zich wijd open... ...en met een rauwe kreet... ...wierp hij de veldfles van zich af. Ach wat. Het was mijn schuld. Ik heb de ondergang van een jong... ...veelbelovend leven op mijn geweten. Kom, kom. Ik kreeg niet uit. En nu geef ik hem de schuld. Ik ben slecht. Door en door slecht. Oh. U overdrijft een beetje. Nee. Het was maar een klein aanrijdingje en nee. u zult zien dat Zielknijper zo weer bij is. Hier, oh. Hij beweegt dan. Ja, maar... Als ik hem een beetje water geef, is hij zo weer de oude. Let ja. maar op. Oh. Oh. Oh. Door en door slecht. Als een razelde ja, heb ik een ja, leven vernietigd. Ja, de snelheid, de stap. Dat is alles wat ik maken kan. Een geworden. Een slecht. Dat komt ervan voortrazen op een verkeersmonster. Dat, dat, dat is alles wat, wat ik kan. Ik, kan. ik ja, heb zo'n hoop. Ik voer met u weg. Verdiept in dat mijn alle aankomst. Alles opopperde. wat ik tegenkwam. Het is een, op mijn een virulente introvertie. Altijd zoekt men de schuld ergens anders. Maar de schuld zit in onszelf. Neem nou bijvoorbeeld mij. Och, waarom neemt u mij niet? Natuurlijk. Het is het water waardoor iedereen aan spijt leidt. Zwatterneel heeft het natuurlijk vergiftigd met spijtgrijn. Maar hoe heeft hij dat gedaan? Het antwoord op die vraag liet niet lang op zich wachten... want al denkende had Tom Poes een afgelegen pad bereikt... waarop Wammes Wachel met behulp van een tak... een groot wiel voor zich uitdreef. Wat is dat? Dit. Dit is mijn wagen. Hij zat elkaar gevallen in de rivier. Huh? Maar hij kan er nog wel mee hoepelen. In de rivier? Hey. Hoe kan dat? Uh, uh, Heel gemakkelijk, hoor. Er zaten allemaal ergetjes in, die ik in het water moest gooien van die meneer. Nou, dat is toch zeker veel te zwaar voor een oude kar. Zo'n meneer die zegt maar wat. En die meneer had zeker een zwart pak aan. Hoe weet je dat? Hij was zwart als een bidder, weet je wel. <lacht> maar hij was niet zo aardig. Hij had me de ergetjes beloofd die ik geplukt had. <lacht> maar hij plompte ze dus allemaal in het water en ik kreeg niks. Laat hem het nou maar allemaal alleen doen. <lacht> Ik weet wel wat leuker dus. Nou, Hoepen of zo. Ja, ik, ik weet nog iets veel leuker dus. Ga mee, wamers. Niet zo gauw. Hm? Zo kan ik mijn wiel niet meekrijgen. Kijk nou. Het rolt van de heuvel af. Ah, dat geeft niet. We gaan een eindje rijden in heer Bommels auto. En als je me dan de plek wijst waar die erten groeien, kunnen we reuzenpret pret hebben. Dat beloof ik je. Um, even iets ophalen bij mij thuis. Het leukste wat je ooit gezien hebt. En dan gaan we naar dat veld met spijtgrijn. Uh, ik ben zo terug. pompidom, Pompidompidong. Zo. Wat is dat? Een pardoes. Hij wordt ook wel lokpieper genoemd. Het is een ding om pret te maken. En als je me nu de weg naar het veld maar even wijst, want heer Olly is die een beetje vergeten geloof ik de heuvel, waar het spijtgrijn groeide, begonnen de bladeren al bruin te worden. En het zaad viel in grote hoeveelheden op de grond, zodat het makkelijk op te rapen was. Maar de heer Zwadderneel, die zich daar in de regen mee bezig hield, slaakte menige zucht. Zijn buil was weliswaar geslonken, zodat hij het verband had afgelegd. Maar de gebogen houding viel hem zwaar. Oh, dat komt van mijn hovardij. Ik meende de arbeid te kunnen overlaten aan anderen, terwijl ik had moeten weten dat een berouwvolle zelf de oogst moet garen. Welkom, broeders. Ik, ik zie dat jullie rouwmoedige zondaars zijn. Net als ik. Laat ons boete doen om het berouw kwijt te raken door louter werk. Deze woorden maakten in het geheel geen indruk op de Dorax. Aan alle kanten kwamen ze van achter de bomen tevoorschijn en draafden nader. De ongelukkige zaaklezer bereidde zich dan ook reeds op een zware boetedoening voor. Toen er plotseling hulp kwam opdagen. In de vormen van Wammes Bachel en Tom Poes. Ik, ik, ik vind het niet zo enig. Ik, ik, ik wil mijn wiel. Nee, blijf staan Wammes. Nu moet je kijken. Als ik de kurker aan deze kant uit trekken. Oh. Gedurende enige tijd was de lucht vervuld met dwarrende doorhaks. En daarop lag de heuvel weer kaal en verlaten voor hen. Zo, dat was dat. <laughs> dat was Renzengis. Wat, wat knap, Tompoes. Hoe, hoe deed je dat? <laughs> dat was zegenrijk werk. Dat was net op tijd, broeder. Deze ongelukkigen waren zo door spijt en brouw verscheurd... dat ze mij zelfs in mijn arbeid wilden hinderen. Het waren geen ongelukkigen. Het waren doeraks. En die willen altijd hinderen. Er bestaan geen doeraks. Ik, ik wil ook eens. Mag ik ook eens blazen? Nee, <lacht> Doe nou we... niet zo flauw. Nee, Je hebt het zelf beloofd. Even wachten. We zullen nu eens kijken of de andere kant van de pardoes ook werkt. De lokpieper, bedoel ik. Dan hoeft niemand meer te werken. Hier gaat-ie. <lacht> Een hele zwerm. Kijk maar. Stop, stop, dat, stop, stop, dat, stop dat, zeg ik u. Staak dat geschetterd. Het zondige gevogelte zal alle zaden des velds eten en de wereld beroven van haar berouw. Dat is de bedoeling. Om de wereld te verbeteren moet men bij zichzelf beginnen, heb ik gelezen. En te veel berouw maakt slechter en niet beter. Opnieuw gefaald. Hoe kan ik ooit iets goeds in mijzelf vinden... als alles altijd misloopt? Ach, de wereld is vol lokpiepers en winterigheid. Met deze mistroostige gedachten... verliet de heer Zwadeneel het landschap. En dit verhaal. Maar... Het spoor van spijtleed dat hij getrokken had, was daardoor nog niet uitgewist. Men kan zich afvragen waar heer Bommel en doctorande zielknijper gebleven waren. Maar het antwoord ligt voor de hand. De aanrijding had hen zodanig aangegrepen, dat de laatste hen beide in zijn kliniek had laten opnemen om van de schok te herstellen. Terwijl professor Prediwetskowski voor wetenschappelijke begeleiding zorgde. Ik ben slecht. Ik... Nooit denk ik aan anderen. Ja, wat doen wij hier eigenlijk? Ik vraag me af hoe ik patiënten durf te behandelen terwijl ik het wezen uh. van de psyche niet ken. Pah, oh, de psyche bestaat ja wetenschappelijk niet. Men weet niet eenmaal waar hij stikt. Dat bedoel ik juist. Ik zal mijn kliniek moeten sluiten, want mijn gedokter hier berust alleen maar op hoogmoed. Ik zie dat nu heel duidelijk, want de botsing heeft mijn onderbewuste losgevoeld. Ach, wat botsing! Het was de water die u geslikt hebt. Daar huh? zat in het zwindeling in de spijtigheid veroorzaakt. Bommelen, u zijn jammerlijk onbekwaam door een ongeproefd euvel. De goede dag! Ik zal mij nu eerst naar de commissar begeven voor een rapport... en dan als de weder de water analyseren... om een anti-spijtleider te vervaardigen. Toen professor Prilwitskowski het politiebureau binnenkwam... bleef hij onthutst in de deuropening staan. Het altijd zo ordelijke vertrek maakte een slordige indruk... en de brigadier van de wacht zag er aangeslagen uit... Wat is hier dan los? We, we kregen een paar verdachten opgebracht. Een zekere bul super en een hyper. Die hadden er spijt van dat ze zich hadden laten grijpen bij een overval. Vechten en schelden. Ik heb spijt van mijn zachte optreden tegen dat soort ebonieten. Ach, zo. wederom der spijt lijden. Maar wist gerust, zo'n aanval gaat voorover. Der leider vangt gewelddadig aan, maar vervalt dan tot zelfproefing en rouwen. Het is allemaal de schuld van Super. Hij heeft me overgehaald. Dat is zo. Maar ik wil boeten. Ja. Boete. Desnoods wil ik zelfs bij de politie gaan. Vrouw, oh, deze leidenden zijn bereid in de tweede fase. Vooral geen water drinken. Bittekom. Lekker blaaspad, je denkt dat je alles weet, omdat ja. je op school geweest bent Het dat is niet eerlijk De wetenschap is de schuld van alles, zeg ik altijd maar, hè? het zal hem berouwen, wacht maar af Hij heeft geen spijt, geef hem een tikbaas, dat zal hem leren, dat zal hem leren Niet doen, daar zal je spijt van krijgen Oh, oh, oh. dat, dat doet wie? Het spijtleed is schrikkelijk. Ik moet de water snelstens analyseren. Een ogenblikje, proef. Hebt wat? u soms een aardig berichtje voor me? Ik ben van de krant, u weet wel. Aardig? Men heeft mij misgehandeld en verhutseld. Vindt u dat aardig? Het is geen doen. Nergens zit meer echt nieuws in. Zelfs de politici geven zichzelf de schuld van de bende, in plaats van anderen. En ik zelf heb berouw al over alles wat ik geschreven heb. Fant had me er al lang uitgegooid als hij zelf niet zo'n spijt had over de slechte behandeling die hij mij gegeven heeft. Hebt u werkelijk niks voor me? Wellicht toch, het mag zijn. Het is alles de schuld des leedwesensleidens. Schrijft u dat in ongeproefd oevel? Waarschijnlijk is het in een verstommeling des waters die ik nog onderzoeken moet. De eerste fase des leidens is aanvallerig en de tweede is droefmoedig. Drinkt u vooral geen water, goede Goedendag! Is dat nou een eilig berichtje? Intussen bevond Tom Poes zich nog steeds op het veld... ...dat geheel bedekt was met fluitende en krijzende vogels... ...die zich te goed deden aan het spijtzaad. Het gaat vlug. Tegen de avond zal alles wel op zijn. Gelukkig maar, er komt niet veel geluid meer uit die lokpieper. Ik ben bang dat die uitgewerkt is... Afgelopen. Het was een erg nuttig ding, zolang het werkte. Maar nu kan ik het beter aan Kweet al teruggeven. En uh, hier kunnen we wel weggaan. Kom, Wammers, we gaan. Ja, daar hoor. <laughs> nou, zelf weten. Over hem hoef ik me geen zorgen te maken. Zelfs van de zaden heeft hij geen last. Maar voor de bewoners van Rommeldam is het allemaal moeilijker. En ik kan alleen maar hopen dat de werking na een poosje overgaat. Om te beginnen zal ik eens gaan kijken hoe het met de heer Olly is. Want die had het lelijk te pakken. Professor Prilwitskowski haastte zich naar zijn werkplaats en trad binnen. Onder zijn voeten knersten glasscherven. En voor het venster werd hij zijn assistent gewaar, die op de resten van een Amalgaan compositeur droevig zat te wenen. Verflikte queerschuiver! Wat is er dan in uw schil gevaren nadat u hier de apparatuur versmetterd hebt? Ik heb er zo'n spijt van. Ach. Ach, ik ben dom en slecht. Ik had beter atoomleer kunnen gaan studeren. De ja, tweede fase. u bent een krankende plappermoyle. Wat wilt u met de atoom aanvangen meneer Piep? Dan had ik kunnen helpen deze Jan Boel op te blazen. Ik deug nergens meer voor, en ik ben slecht. Wat kwatsch! kom snelstens van de schutthop af, donderwedeste dolkop. U moet mij helpen bij de zoeking naar een antispuitleetmiddel. Analyseren, dat is het enige. En haal in een flesje mineraalwater uit de vriesingskast. Ik heb een grote dorst bekomen. zijn alle spijtleiders die mij bejegend hebben. In de kliniek van dokter zielknijper hing een gedrukte sfeer. Want van de leidinggevende zielkundige ging het geheel geen gezag meer uit. Integendeel, hij had zich naast de patiënt Bommel op het bed laten zakken... en steunde het hoofd in de handen. Onverwerkte problematiek. De schok heeft een conflictmodel in mij losgevoeld. Welke strategie moet ik volgen? In de antipsychiatrie gaan of naar een goeroe? En ik dan? Ik zit hier net zo goed met een antiproblematrie... Oh ja. ...zodat ik spijt ja, ja. heb over mijn losgewoelde model... ...dat ja. mijn goede vader zeker niet zou goedkeuren. Ja, maar... maar ik weet wat ik ga doen. In een piepklein huisje wonen... ...om de winderigheid kwijt te raken als u begrijpt wat ik bedoel <laughs> Zijn ja. woorden werden opgevangen door Tom Poes die intussen van Joost gehoord had waar hij heer Olly vinden kon Hij wilde snel naar binnen gaan toen hij door een verpleegster werd tegengehouden Op dit uur worden eigenlijk geen bezoekers meer toegelaten Maar ja, ik weet het niet meer de Dokter heeft alle voorschriften ingetrokken en ik geloof dat hij de kliniek wil opheffen Ik heb spijt dat ik hier ooit begonnen ben Oh, dat gaat wel over dat soort spijt verdwijnt na een nachtje slapen. Morgen ziet u alles anders, denk ik. Als u maar geen water drinkt. Wat bedoelt u met water? Hm? U plaatst me voor een stuk onverwerkte problematiek. Mijn opleiding was conditionering. Dat zie ik in. Maar is dat nu hersenspoeling of waterspoeling? Ach, Tom Purs. Het spijt me zo. Ga mee, heer Olly. Ja, Te vlug. Je bent nog te jong om te begrijpen hoe gevaarlijk dat is. Mij raast langs de wegen en laat een sporen van vernietigende rijwielen achter. Zodat spijt op mijn gevoelige stijl geslagen is. Ik zal nooit weer durven rijden, bedoel ik. En dan snel, dan. ja. In deze geest sprak hij nog een poosje Maar toen het voertuig de stad uitreed... was hij tot gemompel vervallen... en tenslotte sloot hij de ogen... overmand door berouw en vermoeidheid. Het kostte dan ook enige moeite... om de beproefde heer in Bommelstein te krijgen. En Tompoes slaakte een zucht van verlichting... toen hij tenslotte zelf naar huis kon gaan. Joost zal verder wel voor hem zorgen... Al was het alleen maar omdat hij zelf ook spijt heeft. Morgen zullen we wel verder zien. Want als ik het goed heb, is niet zo goed als een nachtje slapen. Het is nu alleen maar te hopen dat het spijtgein van binnen ook zo vlug uitwerkt. De burgemeester bevond zich op dit late uur nog in het gemeentehuis... waar hij rusteloos door de gangen dwaalde. Zodoende kwam hij in de afdeling waar de ambtenaar Darknopel kantoor hield. En omdat hij daar nog licht zag branden, stapte hij er binnen... Het openen van de deur deed menig papier op Walen. maar de beambte keek niet op en ging verbeter voort met zijn tikwerk. Wat betekent dat? Wat zit je daar te schrijven? Wat zijn het voor dossiers? Ik beantwoord de achterstallige, onbeantwoorde brieven, burgemeester. Sommige zijn jaren oud en daar heb ik spijt van. Ik kan er niet van slapen. Daarom heb ik besloten overwerk te doen. En dat daar zijn amtshalve opgelegde aanslagen die ik ga verscheuren, zoals u mij opgedragen hebt. Verscheuren, ja. ja. Maar, maar, maar hoe moet het dan met de belastingen? Die komen vanzelf. De hele stad is in berouw gedompeld. Men zal vrijwillig en gewetensvol alles betalen wat men de overheid schuldig is, met schaders gewetensgelden voor zwartgevallen en andere overtredingen. Ik moet spoorslag naar huis. Daar zou ik nu toch bijna een oppervlakkig aangiftebiljet op de post hebben gedaan. En vergeet zo gemakkelijke een paar bedragen waar men later spijt voor krijgt. Wat is er? Oh, krijg ik dan nooit rust? Als ik door hard werk eens laat naar bed ga, word ik voor dag en dauw weer gewekt. Hier is uw ochtendkoffie, heer Olivier. En het is tien uur, zodat de dag al is aangebroken met uw goedvinden. Oh, uitstekende oh, uitstekende ouderwetse koffie. Zoals ik het gewend ben. Ik <laughs> heb mijn best gedaan om aan uw smaak te beantwoorden. Geen bedweterij als zwartmerk meer. Ach, oh, ik weet niet wat er gisteren in mij was gevaren. Ik had er vanmorgen werkelijk spijt van, als ik mij zo mag uitdrukken. Maar het zal niet weer gebeuren. Gisteren... Oh, ik heb hard gewerkt, dat weet ik zeker. Maar waaraan eigenlijk? Aan het verbeteren van de wereld. Daarom spijt het me... Praat me niet van spijt. Dat herinnert me aan iets vervelends van vroeger. En het verbeteren van de wereld, hè? Ja, ik wist wel dat het niet zo eenvoudig was. Ik heb een idee, Joost. Je moet een paar uitnodigingen rondbrengen... en iets voedzaams klaarmaken. Ik wil graag een feestmaal geven. Zo gaf heer Bommel die avond dus een feestmaaltijd. En omdat alle genodigden na een nachtje slapen een uitstekend humeur hadden, was de eetzaal gevuld met opgewekte koud. E excuseer, Olivier. Er werd gebeld en ik heb hier de soupe à loignon, die niet mag afkoelen. Laten we even wachten met de soepjoost. De professor is er nog niet en ik ben bang dat hij mijn redenvoering zal missen. Die is erg belangrijk over het verbeteren van de wereld door met zichzelf te beginnen en zo. Het doet mij leid dat ik niet tijdig was, maar ik was zeer roerig met de proefing en zo net heb ik de antistof gevonden. Ziet u maar hier... Dit geeft in een einde aan de spijtlijden. Tien, niet waar? Ach, kom gauw binnen, anders wordt de soep koud. En het spijtlijden is al afgelopen, omdat iedereen een nachtje geslapen heeft, terwijl de rivier vlug stroomt. Dat was natuurlijk wel even een teleurstelling voor de geleerde. Maar de uiergeur verdreef zijn ontstemming. Dank u. En omdat Joost ook op de rest van het diner erg zijn best had gedaan, werd het een maaltijd waarin de stad nog lang over werd gepraat.